Het mooie is, vind ik, van Shabbat Shalom, het woord zegt, dat zij die hun harten verharden, zullen nooit, zegt Hashem, tot mijn rust ingaan. Nou, die vrede, die rust, die shalom, wat is dat? Wat is zijn shalom? En vanochtend wil ik het natuurlijk met u hebben over iets waarop we dan weer kunnen kouwen. Een goede maaltijd. Het is belangrijk om dan te kouwen. Ik lees het naar volgende. En dat doe ik uit de brief aan de Romeinen. En dan staat er in Romeinen 8, begint... Zo is er dan nu geen veroordeling. Voor hen die in... De Messias, Yeshua zijn. Wat zegt dat? Shaul zegt daarvoor. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze Doods. Wat zegt hij? Wat is dat dan? En waarom roept hij uit door Yeshua, Messiaj onze Heer? Want, zegt hij, er is nu geen veroordeling voor allen die in hem zijn. Want de geest van de wet des Levens heeft mij vrijgekocht van de geest van zonde en dood. Schul zegt, wat ik niet wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.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 En wat is dat? egat Belangrijk. Waarom? De Jood he vau he Hij die zegt. Ik ben. Dat ik ben. Vanochtend vroeg stond ik op. Het was vroeg. Want ik geloof dat de jongste, Gertzij ja om zes uur dacht... Tada! Heerlijk, hè? Dus ik kwam vanochtend buiten, heerlijk in die tuin, met de uitbundigheid die je tegemoet komt, toch? Van alles wat groen is en wat bloeit. Ik denk, ik zal even mijn kuikens en mijn kippen voeren, die ook weer in blijdschap mij ontvingen. En ik dacht aan die kippen. Die kippen zijn zo gelukkig. Weet je waarom? Ze weten namelijk exact wie ze zijn. Tok, tok. Ik ben een kip. En weet je, die kippen doen ook exact wat kippen moeten doen. En je weet van die prachtige kastanjeboom die bij mij in de tuin staat... Weet ook exact wat hij moet doen. Hij weet ook, ik ben een kastanje. Dat laat hij ook zien. Aan alles. En dan hebben we ook de mens. Hij is de enige die zich afvraagt, wie ben ik dan? Waar kom ik vandaan? En wat doe ik hier? Is toch heel apart? Wij zijn de enigen in het complete universum die een keuze hebben. De rest niet. Mijn kippen hebben geen keuze. Het doet wat het is opgedragen om te zijn. Voor ons is dat anders. En natuurlijk intrigeert dat. Hoe kan het nu zijn dat wij die geroepen zijn om beheer te voeren over de complete schepping nog niet in staat zijn om beheer te voeren over onszelf? En dat houdt je bezig, gewoon op een simpele manier. Jullie weten, wij, wij doen iets in tentenmakerij. Um, in gezondheid programma's en onder andere zijn die programma's ontwikkelen we voor mensen die overgewicht kwijt willen. En uh, top. Er is alleen een klein, af en toe is er een klein probleem. Als ik vraag aan iemand die komt met een behoorlijk overgewicht, wilt u afvallen? Wat voor antwoord krijg ik dan? Ja, natuurlijk. Als we dan alles regelen en mensen krijgen de instructie en als ze dat doen, valt het af. Hoe kan dat dan dat een hele grote groep het niet doet? Het lukt mij niet. Hoe bedoelt u het lukt mij niet? Het lukt mij niet. Gisteren heb ik een aanval gekregen. Toen heb ik de keukenkast ben ik aangevlogen. Daar lag vier plakken chocola. Fujiba, weg zijn ze. Oké. Okay. Nu is de vraag. Maar u, wilt u afvallen? Maar ik denk dat u het helemaal niet wil. Want als u het wil, dat doet u het toch? Dus wij kijken daar ook naar. En ook in wetenschappelijke kring kijken ze ernaar. En wij hebben zoiets van ja, weet je, het punt is gewoon heel simpel. Hij zegt het wel, of zij zegt het wel, maar ze willen het gewoon niet. Of ze hebben geen discipline. Ze hebben geen doorzettingsvermogen. Enzovoort enzovoort. En wat blijkt, dat is helemaal niet waar. Want als iemand tegen mij zegt ik wil afvallen, dan wil die persoon 100% afvallen. Hij of zij wil wel. Maar het kan niet. Shaol zegt ook, ik wil wel, maar ik kan niet. Hoe kan dat dan? Technisch gesproken, en dat zegt hij ook, derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de Torah God, maar met mijn vlees aan de Torah der zonde. Oftewel gespleten. Want feitelijk is het zo, dat wat zich hier in ratio afspeelt, is altijd bezig met wat? Met de toekomst. Klopt toch? Wat gaan we doen? Alles plannen, doen, toekomst, morgen. Wat mij draagt, wat we noemen body-mind, is verleden tijd. Oftewel, pak twee paarden, zet die met de achterwerk tegen elkaar, span ze in, maak ze aan elkaar vast en zegt, fort! Die plaatjes zijn er nog wel gemaakt door meneer Levy met spijkerbroeken erin. En wat gebeurt er dan? Het gaat een stukje die kant op, het gaat een stukje die kant op. Het is bijna een wals. Maar het gaat nergens heen. Waarom niet? Het is niet één, het gaat niet één kant op. Het is verdeeld. Hoezo dat dan? Waarom leeft dit in het verleden? ...omdat dat in het verleden, lees, in de jonge jaren is geconditioneerd, geprogrammeerd. Naar wat? Naar wat de omgeving heeft ingebracht. En in alle detail, zeker tot kinderen, gebeurt dat met wat ze horen, voelen, zien... En dat wordt geconditioneerd. En dat verandert niet. Met andere woorden, als die persoon met, ik heb me over afvallen, dat is makkelijk om te bevatten, zegt, ja dat wil ik. Maar we zouden het checken op kinologisch gebied, op spiergebied. En we vragen het nog een keer, zakt de persoon letterlijk en figuurlijk door het ijs. Want het lichaam zegt, gaan wij niet doen. Waarom dan? Omdat wij geconditioneerd zijn. Dit is ons wezen. Dit is het leven. Dit is wat gemaakt is. En dat gaan we niet veranderen. Punt. En als je je niet bewust bent van dit feit. Wat dan? Dan gaat het nergens heen. Ja. Ja, ik wil... En dan komt de poging. En dan komt de teleurstelling. Herken je cirkels. Iedereen herkent de cirkels in zijn of haar eigen leven. Relaties enzovoort. Elke keer, repeteerde breuk. Waarom? Het is niet één. En we zijn ons niet bewust... Van dit feit. Maar het wordt ons op alle fronten aangegeven. Alleen valt dat kwartje niet echt. Yeshua is gekomen om de zaak heel te maken. Compleet te maken. Dat wil zeggen die Shabbat shalom, shalom aan niets gebrek hebbend. Compleet, volmaakt. Torah. Wat is het doel van de Torah? Wat zegt Shaul over de Torah? De Torah maakt mij bewust van mijn probleem. Zonder dat stuk. Geen idee waar het over gaat. En weet je, dat woord vind ik zo een woord wat, die wet. Want ik denk gelijk aan, Ik uh, mag niet halen dan vijftig. Uh, maar Torah is onderwijzing. Het is vaderlijke onderwijzing. Eerst komt het natuurlijke, zegt Shaul. Dan komt het geestelijke. Het een kan niet zonder het ander. Dus de bewustwording van het natuurlijke en de bewustwording van het geestelijke. En nu komt het feit. Die twee, die zijn van een gescheiden. Maar die, die dienen één te zijn. Niet het verleden, niet de toekomst, maar nu... Nu, de Sheol zegt dat wij vanaf het moment dat Hashem zijn Torah geeft, tot de tijd dat Yeshua is gekomen, zijn wij in een soort conservering gehouden, staat Maar nu komt Yeshua en zijn taak is om de zaak één te maken. Hij die de nieuwe mens maakt. Eén. Shaul praat daar ook over. Dus wij eten niet meer van de boom. Waar als je het mechanisch vertaalt vanuit het Hebreeuws, Van functie en dysfunctie. Functional en dysfunctional. Dat is die boom. Waarvan zegt, kennende het verschil tussen goed en kwaad. Alles wat in dualisme ligt, gaat nergens heen. Heel simpel, als ik aan iemand vraag, bent u voor of tegen oorlog? Maakt niet uit wat iemand zegt. Als iemand zegt, ik ben tegen oorlog, dan weten we zeker dat die oorlog nooit ophoudt. Want op het moment dat iemand voor oorlog is, creëert hij feitelijk, somewhere somehow, iemand die tegen. Het gaat nergens. Daarom zegt, geeft het ook aan, jongens, ga niet proberen in discussies met ja en met nee, met wel eens en met niet eens, want het gaat nergens heen. Waarom gaat het nergens heen? Omdat het niet gekomen is tot zijn bestemming. Eén. En dat wil niet zeggen dat alles en iedereen ja, exact hetzelfde moet zijn. Het lichaam, staat er, is opgebouwd uit vele leden. Toch? Dit is ongeveer 50 triljard cellen. Hallo. En de gemeenschap en de samenwerking van dit geheel. Ja, wat je ziet, er staat een nou, dom. Waarin elke cel van die 50 triljard alles van mij weet. Alles. Sommige mensen zeggen, hoe bedoelt u dat? Nou, gewoon zoals ik het zeg, alles. Kijk maar, want als iemand een keer geopereerd moet worden... in een nieuwe long of een nieuwe lever... wat is dan het grootste probleem? Afstoot. Afstoot. Ja, maar er komt toch even een nieuwe pomp in... en dan is het toch alles helemaal blij? Het is helemaal niet blij. Het zegt gewoon, wie ben jij en wat doe jij hier? <lacht> Oud. Alles... Alles is exact hetzelfde, wat ik hier lees, of wat ik zie in het universum, of wat in mij afspeelt. Alles is exact hetzelfde. De onwaarschijnlijke woorden die een kaaier vast uit, die, die zegt, het is beter dat één sterft, dan dat het hele volk verloren gaat. Hij het, wist niet dat hij profetisch sprak. Maar weet u dat dat continu in ons gebeurt? apoptosis heet dat waarin cellen de opdracht krijgen die gezond zijn om in het belang van de gemeenschap te sterven gebeurt continu die cel doet dat hoeft dat niet maar die doet dat als die cel het niet doet wat dan? dan rebelleert dat tegen de rest het scheidt zich af en het start een eigen community van cellen wij noemen dat kanker Torah de vaderlijke onderwijzing Ik zeg altijd zo er zijn twee mogelijkheden voor ons of wij leren, en als we niet willen leren, dan gaan we rubben leren. Maar het blijft leren, even de twee. En het mooie is dat als wij bevatten wie wij zijn in Hem de veroordeling stopt de dankbaarheid komt de omarming een feit wordt in alles wat tot mij komt alles dank dan onder alle omstandigheden Waarom? Het doel van ons op deze aarde is om onomstotelijk vast te stellen dat hij met een hoofdletter realiteit is. Door overvloed te tonen waar gebrek is. En gerechtigheid. Wat onrecht is. Zijn wij toegeroepen? Hoe had Yeshua zich gevoeld? Hij. Die in het vlees gekomen is. En dat niet als roof heeft geacht. Die zich vereenzelfigd heeft. Met alles en ieder één. Vereenzelvigd heeft. Wenst u zich te vereenzelvigen met... Vul maar even wat namen in. Hij die het verleden... Het heden en de toekomst in hem... Heeft overwonnen. Opdat wij. In hem. In die vrijheid leven. Waarvan hij zegt. Ik ben gekomen. Om u vrij te maken. Niet zomaar vrij. Maar waarlijk vrij. In alles wat ons overkomt. Is het omarmen. Van belang. Omdat ik begrijp. Dat wat mij ook overkomt, uit liefde is. Alles. En ik weet dat dat zo ver gaat. En voor heel veel mensen absoluut fout gaat. Omdat er gelijk alles opspringt. En zegt, ja maar daar kon ik niks aan doen. En mij is dit aangedaan. En weet ik veel wat. Elk symptoom wordt uit liefde gestuurd. Om één ding duidelijk te maken. Dat niets mij kan scheiden van de liefde die in hem is. Niets. Omdat de realiteit van de eenheid... Die boven alles uitstijgt. Die niets meer te maken heeft met oordeel, nog met veroordeling. Maar met de omarming. Van datgene wat op mijn pad komt. Niemand is in staat om u iets aan te doen dan feitelijk uzelf. De manier waarop je reageert op datgene wat jou overkomt, is bepalend voor jouw leven. Niet die persoon, maar jouw reactie. En ik weet dat dat zo ver gaat, het gaat namelijk all the way. De hele weg, niet een stukje. En het is niet van jou vind ik aardig, dus met jou kan ik dat redelijk, en jou vind ik niet aardig, en dan lukt het. Als de eenheid hersteld is, in hem, wat dan? Dan zeg je net als ja, hè? Ik ben wie ik ben. Ik ben. Ja? Dat is zoiets mooi. Dat is complete acceptatie. Dat is compleet. Nou. Niks ligt daarbuiten. Nou. En dat kan ook niet. Want zo gauw ik iets afwijs. Mooie uitdrukking in het Engels, what you resist will absolutely persist. Iets wat je onderdrukt, wat je wegduwt, komt steeds dieper in jou. Om de eenvoudige reden dat het leven. Wie en wat hij is en in u volmaakt is en elk symptoom wat op uw pad komt, door wat voor manier dan ook, wordt vanuit de liefde gezonden om ons bewust te maken dat er iets niet klopt in datgene wat we doen. Want wij zijn geroepen grotere dingen te doen, zegt hij, dan dat ik heb gedaan. Maar als we ons niet bewust zijn, zoals uh, Shaul ook zich compleet bewust werd, omtrent dit feit. Want op het moment dat die gespletenheid werkt, is het stervend. Hij zegt, zo is er dan nu geen veroordeling. Joshua werd ook gevraagd, maar hij zei... Ik ben niet gekomen om te oordelen. Mijn vader oordeelt niet, ik ook niet. Hoe bedoelt u om de hele eenvoudige reden dat de dimensie in eenheid daarboven gaat vanuit die liefde? Als je afzakt ook in spreken en denken over fout. En goed, en mooi, en lelijk, en dan is dat wat het is. En dan moeten we begrijpen dat we dat ook creëren. Punt. Wij zijn geen slachtoffers op deze aardbodem. Waar alles overkomt en wij afwachten op. Absoluut niet. Wij creëren onze realiteit. Maar als wij begrijpen dat wij geroepen zijn om een hogere weg te bewandelen. Daar waar Jezus het ook over heeft. Waarvan hij zegt, maar doe alles, jaag het naar. Doe het, doe het, doe het. Doe het en dan toon ik u een weg die veel hoger gaat. Welke weg is dat? De liefde? Dat is waar alles over gaat, wat de liefde doet. Als we daar zijn, als wij begrijpen dat we onderdeel zijn, en één lichaam zijn, wordt het een ander verhaal. Kan niet anders. Ik heb me altijd afgevraagd, koning David, hij zegt, de Heere is mijn herde. Mij ontbreekt niets. Punt. King James translation vind ik krachtiger. Want dan staat de Lord is my shepherd. I shall not want. Hij wil niks. Waarom niet? Wat moet je nou willen als je alles hebt? Wat moeten wij willen als wij alles hebben? Daarom dacht ik, komt dat verder voor in dat woord? De eerste gemeente verkochte alles. Niemand had gebrek. Niemand zei, dit is voor mij of niemand. Het is toch iets heel raars? Als ik het vanuit mezelf gewoon, want ik bedoel, ik denk altijd, hoe zit dat bij mij dan? En iemand had gebrek. Met welke ding niemand gebrek? is wat Yeshua zegt. Maak u dan geen ding bezorgd. Als nou de bomen, mijn kippen, het maait niet, het zaait niet, het doet helemaal niks. Dus als jouw vader, als hij die alles gemaakt heeft, en ons bovenal, dan gaan wij als druk lopen maken over jeetje, hoe ga ik dat nou? Uh... En uh, oh jee, uh, ja het geld is op. Nee, de gym moet allemaal bezuinigen, het gaat allemaal, uh, ja. ja. En, jongens, ja. Yeshua heeft zich er nooit mee bezig gehouden. Waarom niet? De energievoorraden raken op. Interessant. Met andere woorden, wij lopen met elkaar te verkondigen. dat hij met een hoofdletter die alles gemaakt heeft. Nou, die mag toch wel echt wel mazzelig hè, dat, dat wij er nog zijn. He? Want anders zou het toch echt heel beroerd aflopen met deze wereld. Niet dan. Dat is de hoogmoed die wij uiteindelijk gewoon hebben met zo. Ik wil wel, zegt hij. Maar ik kan het niet. De liefde drijft elke vorm van angst uit. Elke vorm. Niemand hoeft bang te zijn. Toch? Onwaarschijnlijk. Onbeperkt. Voor diegenen die wandelen. In geloof Geloof nu is de zekerheid, niet iets anders. Van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Zoel zegt, ik zou wel willen dat gij alle profiteerde. En dan heb ik het over profiteren. Waarom? Omdat hij met een hoofdletter alles tot aanzien roept. En wij in zijn stem, onderdeel van dat lichaam, ook alles tot aanzien roepen. En dat alles wat tussen ons in staat, En dat zeg ik ook wel tegen mensen die wij begeleiden met problematiek op dat terrein mevrouw of meneer hoe heet u? x oké, okay, dan schrijf ik op papier x dan schrijf ik aan de andere kant God of die mensen geloven of niet dat maakt me allemaal verder niet uit en dan zeg ik wat staat er tussen u en tussen God in? eten drinken drugs porno gokken het doesn't matter, maar dat hele stuk, dat hele gat, die wij allemaal kennen in een bepaalde vorm, houdt ons gevangen in slavernij tot dat en wie wij eigenlijk zijn. Ik vraag ook aan mensen, wat is voeding voor u? Ja, eten. Ik schrijf dan ook nummer vier. Eten. Vier, zeggen mensen. Voeding. Is toch eten? Ik denk dat er wel iets meer is als voeding. Waar voedt u u mee? Eén, liefde. Waar het meest verlies is moet je altijd aan denken... En overal waar je kijkt, zie je en herken je de liefde in alles. Tot in elk detail, de zorg in een schepping, tot in elk detail, kan niet anders zijn dan door hem gecreëerd die liefde is. Dus dat is één. Waar voed je je dan nog meer mee? Waar is het dan heel veel van? Oh, Lucht. En waar is er nog heel veel van? Water, water. En waar voed je je geest dan mee? Waar voed je je ziel mee? Hij die onze ziel herstelt. Waar we ons mee voeden, is wat zichtbaar wordt. Wat wij denken, wordt zichtbaar. In elke vorm. Elke vorm. Mensen die negatief geconditioneerd zijn, weer hun wezen. Raken ziek. En wij kijken daar met grote ogen naar en denken, ja, dan kunnen we, hier staan wij machteloos of wat dan ook. Het punt is, het is niet waar. Het punt is, wij kunnen ons wel aanpassen en denken, nou, dat gaan we toch maar iets anders invullen. Maar het, het staat daar gewoon. Niemand onder u hoeft ziek te zijn. Niemand onder u hoeft enige vorm van gebrek te lijden. Niemand. Niemand. Gelooft u dat? Ik vraag wel eens aan mensen. als mijn arm daar nou af zou zijn door een ongeluk. zou mijn arm er dan weer aan kunnen groeien? Zeg, mensen zeggen mij: nou, technisch gesproken denk, de, denk ik niet. Ik zeg: omdat jij gelooft dat het niet kan, bewijs niet dat het niet kan. Voor mij kan dat gewoon. Geloven mag alles, omdat het namelijk zich afspeelt vanuit een zekerheid. Geen enkele twijfel, geen enkele angst. Maar Shaul zegt, ik weet dat ik weet, dat ik weet, dat ik weet. Ik heb geen twijfel. Ik sta in mijn tuin, ik kijk naar mijn kastanjeboom en ik vraag tegen die kastanjeboom, gelukkig dat mensen dat niet kunnen zien. Maar dan vraag ik, twijfel je wel eens? Doet precies wat die moet doen. Wij die veel meer, dat alles te boven gaan. Gij geheel Anders. En er staat in de Evesebrief, Evese 2 vanaf 11, bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees, is dat gij te dien tijden zonder de Messias waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der beloften zonder hoop en zonder god in de wereld. Maar thans. in de Messias Yeshua. Zijt gij die eertijds ver afwaart dichtbij gekomen door het bloed van de Messias. Want hij is onze shalom. Die de twee Eén heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte de vijandschap weggebroken heeft doordat hij in zijn vlees de Torah der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft om in zichzelf shalom makende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Bij zijn komst heeft hij shalom verkondigd aan u die verafwaart en shalom aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot God. De Vader. Halleluja. Zo zijt ge dan geen vreemdelingen, geen bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de Messias Yeshua, zelf de hoeksteen is. In hem. Wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heer. in wie ook Gij medegebouwd wordt tot een woonsteden Gods in de geest. Het is mijn gebed voor ons allemaal, allemaal, dat wij één worden, vrij van elke dualiteit die ons pleit, één in liefde, hem dienende. Omdat de dienstbaarheid een vreugde is, omdat dat is wie hij is, ons dienende. En het niet als roof heeft geacht. Amen. Amen.